Count 3 and pray van Berlin, nieuw op nummer 33 in. De CD in the kitchen van UB40, hier is all I want to do. Trying to get in je was dat vanaf de compact disc Red in the Kitchen, deze maand nummer 13 in de CD Pop 40. We zijn weer aangekomen bij een van de vaste rubrieken in dit programma, de CD singles. Ik begin bij nummer 30, daar stond 45 RPM van Ah, 31 Coming Around Again van Carly Simon, de 32 e CD single was One for the Mockingbird van Cutting Crew, 33 Keep Your Eye on Me van Herb Elpert en 34 Tonight Tonight Tonight van Genesis. Ik heb daar nieuws over, er schijnt een stuk op die CD single te staan van Genesis waar de huidige platenmaatschappij de rechten niet voor heeft, met andere woorden die die CD-single mag niet meer uitgeleverd worden. Als je er nog een te pakken krijgt, zorg dat je hem in je bezit krijgt, want het wordt een collector's item. Nou, hier is inmiddels CD-single nummer 35, Erasure. Hij is te koop bij Pakkenbeet 40, van de betere CD-zaken in Nederland. Hij is heel opvallend verpakt in een single -hoesje. En de CD heet It Doesn't Have To Be, en daarvan It Doesn't Have To Be, en Sometimes, voor het eerst op de radio. Eraser vanaf compact disc vanaf CD single. You are on one side, and Eerst bij de trotsende lpncd CD-show, Erasure van de CD-single It Doesn't Have to Be. De speelduur van de CD-single is 24 minuten en 19 seconden. Het is 4,5 minuut voor half 10. Je luistert live naar de lpncd CD-show. En we zijn weer toe aan een van de vaste onderdelen. Dat is het releaseoverzicht. Met andere woorden, wat is er deze week uitgekomen op de Compact disc? Het overzicht wordt wekelijk samengesteld door Jan van Dipmars... en morgen staat het weer op pagina 355 van Trost teletext. Bij Polydor verschenen Opera Sauvage van Vangelis... en de original soundtrack van Gone with the Wind. Bij Virgin Other Ones van The Other Ones... en Genesis met Tonight Tonight Tonight, de CD-single waar ik het straks over had. Bij EMI Uma Guma van Pink Floyd... en dan bij CBS School Days van Stanley Clarke... All and All en Gratitude van Earth, Wind and Fire... 16 most requested songs van Johnny Mattis, de original soundtrack van Blow Up, de original soundtrack van Parade en de original soundtrack van Kismet, Diary of a Madman van Ozzy Osbourne, Life's Rich Pageant van R.A.M., Streisand Superman van Barbara Streisand en diverse artiesten met Jazz Street. Er staat onder andere muziek op van Dave Brubeck en Mahalia Jackson. Bij Indisc verscheen Big Dreams Never Sleep van Gino Vanelli, Dat is uh, zijn nieuwste album. En dan bij Ariola, Daar kun je terecht voor Marion Faceful met Broken English. Bob Marley met Uprising. En Bob Marley met Babylon by Bass. Straks uh, meer nieuwe cd's. Maar we gaan uiteraard eerst luisteren naar die cd van Marion Faceful Broken English. Dat is toch een, uh, nou, zeg maar een legendarisch album. Daarvan hoor je The Ballad of Lucy Jordan en Working Class Hero. the street screaming all the way at the age of 37 she realized she'd never ride through paris in a sparse town She climbed when all the laughter grew to lie Forever as she rode along through Paris with the one. to be Allernieuwste cd's. Je hoort ze echt het eerst bij de Troste LP lpncd cd show Hier is het tweede gedeelte van het releaseoverzicht. We luisteren trouwens naar Marion Faithful met Broken English. Bij Wea kun je terecht voor The Talking Head 77. Diverse artiesten met Wea Star Force on CD. Er staat muziek op van Paul Simon, Fleetwood Mac en de Eagles onder andere. Tonight's The Night van Neil Young. En trio van Dolly Parton, Emmylou Lou Harris en Linda Ronstadt. En de original soundtrack van The Blues Brothers door The Blues Brothers. En dan tot besluit bij de importplatenzaken, The Very Best of Merle Haggard, Country Hits van Anne Murray en Songs of the Heart van Anne Murray. Boxcar Willie Collection van Boxcar Willie, Don Gibson Collection uiteraard van Don Gibson, Anthology van UFO, House Rent Boogie van John Lee Hooker, Strutting van The Meters, War Child van Jethro Tull, Five Leaves Left van Nick Drake en The Fat Gadget Singles van Frank Tovey. Nou, Dit was dan weer het releaseoverzicht samengesteld door Jan van Ditmars. Een van die andere nieuwe cd's van deze week is die van Bob Marley en The Wailers. Hij heet Uprising en daarvan hoor je achterin volgens Could You Be Loved and Work. Een splinternieuwe cd in het programma Uprising van Bob Marley en de Whalers. En dan nu de Beatles. We hebben vorige week een leuk prijsvraagje gedaan. Ik heb nog nooit zo verschrikkelijk veel post gehad. Jan van Ditmars, Hi. notaris van Ditmars in de studio voor de trekking, hoogstpersoonlijk. Hoeveel kaarten zou het zijn, Jan? Dat is een gigantische stapel. Hè? Enige duizenden. Ja, niet te geloven. Ik. We gaan uh, twee CD singles weggeven en vier sets met de eerste vier Beatles CD's erin. Cadeautjes van de troost ter waarde van, nou pak een beet 180 gulden. Minsters. Minsters, ja. Hè? Uh, Jan, wat was de goede oplossing? Uh, George Martin, hè? George Martin. Nou, je mag het zeggen. Wie krijgt een CD single thuis als uh, troostprijs? Uh, de CD singles die gaan naar G. van der Heijden, Havikstraat 50 in Sliedrecht en D. Mulder. Le Mansstraat 18 in Vriesenveen. Goed zo, die krijgen dus zo snel mogelijk de CD-single toegestuurd. En dan nu de vier sets met de eerste vier Beatles-cd's erin. Nou zeg het maar Jan. Simon Mudde, Stadswerf 48 in Almere. Hester Dijk, Braamstraat 6 in Zwolle. Loes van Gogh, De Munnik, Grutolaan 84 in Enkhuizen. En Elisabeth Andriessen, Oude Landsweg 34 in Terneuzen. Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd. En uh, alle inzenders natuurlijk bedankt voor uh, het enthousiasme en voor de medewerking. Vorige week hebben we verteld dat de eerste vier Beatles cd's op compactdisc uit waren. Nou, uh, één ding klopt daar niet aan. Er was een compact disc van de Beatles al veel en veel eerder uit. En dat was Abbey Road uh, van uh, de Beatles uiteraard. En die was uh, nou, volgens de verhalen illegaal geperst in Japan. Waarom is die ook niet meer te koop? En uh, wordt er nu zelfs, hoorde ik van jou, 1500 gulden voor geboden? 1500 gulden uh, wordt er al geboden, ja. Voor een exemplaar van Abbey Road van de Beatles. We hebben hem in de studio, maar nogmaals, ga niet naar je winkel, want daar ligt hij echt niet. Luister nog eens vanaf CD naar Something. Something in the way she moves. Attracts me like. niet eerlijk. Het kwam van de compact disc Abbey Road van de Beatles, die toch al zeker een jaar niet meer te koop is, omdat die illegaal was gefabriceerd in Japan. Om tien minuten voor tien is hier digitaal nieuws in de LPNCD-show en, en het heeft te maken met de DAT-recorder, de digitale audio-tape-recorder. Sinds maandag zijn er twee merken op de Japanse markt verschenen met de zogenoemde DAT-recorder. CD zaken. Luister allereerst eens naar Alliance. There is a kind of compromise. You are master of. Your endless gentle nudging. Left us polarized. It's hard to talk to enemies We are Enemies What we had in common Makes it Even worse You're proud of being So